we beginnen onze les 10 probeer ik heb het goed nieuw opgespeeld, dus ik hoop dat dit allemaal goed is we hebben ook de afzuiging daar afgezet in de keuken ik hoop dat de kwaliteit nieuw goed zal zijn van onze opnames en nu bevinden we ons in deze tijd in de, in het, in de feestdagen van Hanukkah. Waarbij de Joden dus acht dagen uh, steken lichten aan. Elke dag eentje komt daarbij. Zo wil ik een beetje daarover vertellen. Uh, eenvoudig en zoals wij dat willen horen, uh, spiritueel, geestelijk, denk um, Het was een gebeurtenis in uh, ongeveer Akweg zoals ik me herinner, 165 voor de, deze jaartelling. En... Toen kwamen we dan Hellenisten, dus el, el, Hellenistisch uh, Oosten was Hellenistisch toen. Hellenistisch Grieks, dat is zo, dat is een beetje tussen Grieks en. Dus to, de toenmalige wereld was ook veel uh, uh, Hellenistisch, dus van Griekse afkomst, van, van Griekse ideeën. En het waren niet zozeer Grieken als Syriërs. Syrische. Uh, Veldheren die dan in die tijd uh, Israël hebben uh, veroverd. Oh, en ongeveer dat tegen het jaar 165 uh, kwam Israël in opstand door een uh, familie van Gashmonai. Later werden ze tot koningen uitgeroepen, etc. Maar dat interesseert ons absoluut niet. Het verhaal van de geschiedenis interesseert ons niet. Het was een tijdelijke overwinning, een paar jaren. Goed. Belangrijk is, is wat er voor krachten zijn. Dat hoe, wat werd, waardoor werd het opgeroepen, deze, deze... Niet de gebeurtenis zelf, de gebeurtenis... Alles wat gebeurde met Israël is gewoon moest één keer gebeuren. Zij moest één keer, één keer moest Moshe komen in deze wereld. Eén keer moesten zij het uh, zogenaamde land Egypte ver verlaten. Eén keer moesten zij uh, Israël, het land Israël binnenkomen. Het zijn allemaal uh, krachten in het heelal die dan één keer moesten moest, uh, plaatsvinden. Hier op aarde. Gelukkig dat al die krachten al nu al. Alle krachten, spirituele, geestelijke krachten die bestemd waren. Om in de loop van de geschiedenis naar de aarde uh, dalen, Zijn allemaal nu al neergedaald. Dus geen van die apocalypse. ...kunnen nog plaatsvinden. Natuurlijk een allerlei uh, uh, ter terrorisme en dat soort kleine brand, zeg maar, brandpunten, dat wel, maar van boven is het al klaar. Dus alles wat hier gebeurt nu is niet veroorzaakt door die hoge krachten. Oké? Okay? Dat is belangrijk dat we dat weten. Maar deze gebeurtenis wat er was toen in Israël... Um, dat was uh, natuurlijk uh, qua krachten moest het één keer gebeuren. Dus dat voor de rest interesseert ons niet welke koningen waren dat. Dat is allemaal geschiedenis, mensen die de geschiedenis leren die weten dat. Maar dat is ons, voor ons niet belangrijk. Natuurlijk dat mijn volk leer dat allemaal hoe dat was, etc. Etcetera, etcetera. Ik heb het ook veel geleerd. Maar het is, het is niet zo, voor ons is het niet relevant. Het moest een keer gebeuren. Toen was het zo. Ik wil niet geschiedenis. Iedereen weet een beetje wat Hanukkah. Dat was. Uh, uh, de tempel werd. Uh, heroverd door, door, door de priesters. Door de priestersfamilie. Priesterfamilie van Garspunay. En. Toen wilden ze. Hebben ze de hele tempel. schoon gemaakt. Want die, die bezetters die hebben daar varkens gezet varkensstaal en van alles De beelden van hun van hun weet het beelden, beelden beel juist ja, hun goden etcetera. en uh, alles werd gezuiverd en toen was het hadden ze nog olie nodig om die menorah om dat candle zeg het ...kandelaar om die kandelaar te, ver, te belichten, verlichten. Dat is een speciale handeling. Natuurlijk alles is, is spiritueel, geestelijk. Uh, en hadden ze geen olie. Er moest een speciale olie zijn. Zeer fijne, geraffineerde speciale olie dat speciaal daarvoor gemaakt was. En ze konden het niet vinden. En toen hadden ze dat gevonden en uh, een flesje van dat olie... En dat was wonderlijk, dat was genoeg voor, het was genoeg alleen voor om één kandelaartje te doen. En dat was acht dagen, brandde dat. En dat was the, the wonder, het wonder van wat er gebeurd was uh, in de fysieke wereld. Uh, natuurlijk was het ook fysiek zo, moest het ook overeenkomen met de spirituele kracht. Maar waar gaat het over? Waar ging het over? in die tijd was ook de hele wereld verkeerde ook in duisternis. diesternis, is een want duisternis. El, want eline eline eline eline Hellenistische eline eline eline eline eline op eline op eline eline eline, eline, eline. Elinistische, ja. Elinistische Beelden maken, uh, kunst, um, bodybuilding. Uh, allemaal mooi, het is het nu ook, uh, maar het is een heel andere tijd. Maar in die tijd was het alleen maar uiterlijke schoonheid. Dat was, um, was de hoogste motto, motto, motto van, van de Grieken. Grieken bedoelden we gewoon, die brachten enorme ...civilisatie in de mensheid. Maar... ...zo staat het in de Bijbel... ...in de Genesis... ...dat Jafet... ze komen allemaal van Jafet... ...van de tweede zoon van Noach. En daar staat het wel dat zij zullen wel... Uh, ...in de wereld... Uh, ...schoonheid brengen. En dat is zo. Zie je dat? Grieken, bedoel Grieken, bedoel Griekse wereld... ...Romeinen later ook... ...hele... Uh, uh, laten we zeggen, westerse wereld. Hij heeft mooie dingen gebracht in deze wereld, die allemaal, waar we allemaal dankbaar gebruik van maken: hè. cultuur, theater, allemaal, dat, allemaal prachtige dingen. In de Bijbel: dat uh, zij zullen wel, Javid zal wel in het tent van Shem, van de derde, van de derde zoon, die, bij hem zal die dan uh, vertoeven. Om bij hem het spirituele te, eh, te halen. En dan zal zijn schoonheid, zijn dreid, zal wel tot zijn bloei komen en tot zijn recht komen. Maar zonder Shem, zonder die Jood, is dat niet, heeft dat geen bestendige, is niet bestendig. Dan blijft het alleen bij die uiterlijke, uiterlijkheden. Ja, dat was de hele... Ik bedoel, qua krachten zit het zo in elkaar. En daarom bijvoorbeeld voor Joden was het verboden om überhaupt een beeld te maken. Om de schilderkunst en alles. Alles wat te maken heeft met het afbeelden van gezicht of van gelaat van een mens. Met name is verboden. Waarom? Omdat een mens loopt het gevaar... Dat hij gaat um, uh, afbeeldingen maken voor, tussen zichzelf van binnen en die enig scheppende kracht. En daardoor natuurlijk vervalt hij dan in, in afgoederij. Afgoederij betekent, wat is afgoederij? Dat, die, dat, die, dat hij dan het... ...het verband met de bron van het leven zal uh, verdoezelen. Het zal niet meer zien. Dat was, dat, was even, dat was even dat. Dus, hoe dat was uh, fysiek, dan hoeven we niet nu te vertellen. Maar waar gaat het om? Um, Het Joodse volk stelt voor of stelde voor altruïstische wensen. En dat de Grieken overheersen Israël in die tijd betekent, spiritueel, geestelijk betekent, dat om geestelijk aan zichzelf te werken. Begrijp je Dus dat de Grieken. Als de Grieken dan. Grieken betekent de uiterlijke egoïstische wensen in de mens. Het ja, schone niet betekent niet Grieken, zoals wij dat zeggen, maar Javanim, een Hebraïense woord daarvoor. Javanim, Javan is een Griek. betekent niet alleen de Griek van vlees en bloed, maar het betekent de kwaliteit van de toestand van de ziel die Javan wordt genoemd. Griek. Ehm... Um, dus als de Grieken Joden, als het ware, overspoelen met werk, betekent het dat bij de Jood, uh, Joden uh, gaan uh, hun gedrag overnemen, hun uh, cultuur, etc. Dan, de Jood, vervult niet zijn missie. En daardoor komt die in duisternis. En als Jood komt in duisternis, natuurlijk dan ook de anderen zullen ook in duisternis verblijven. En deze, dit gebeurtenis dat de de wonder van Hanukkah betekent uh, een gedeeltelijke, we hebben dus iets te zeggen dat kleine toestand, een gedeeltelijke verlichting van de mensheid die toen vond plaats met met dat feest, met dat gebeuren wat er was. Dus op dat moment iets kwam van boven, van, de, van, de, uh, van het, laten we zeggen, van de spirituele, die geestelijke krachten, kwam hier op aarde en niets verdwijnt in het, in het geestelijke. Het bestaat een wet dat niets verdwijnt in het geestelijke. Als het eenmaal is neergedaald of opgenomen is, dan blijft het altijd bestaan vandaar ook elke les die wij hier houden het is voor eeuwig wordt ingeankerd in elke ziel die hier komt ja. dus kijk nou hier uh, hoe, hoe dat plaatsvindt er zijn zeven of acht, sorry, acht van die plaatsen, van die potjes, zeg ik dat. Oké, voor de lichtjes. En één daarvan is wat hoger. En die is, uh, dat heet Shemesh. Shemesh, sorry. Shemesh, Shemesh, Shamash precies. Dat yes. is allemaal in, it, uh, in Ashkenazi. het Ashkenazi. Uh, in het, we zeggen dat Shemesh in het Hiddish. Maar het is natuurlijk een Shamash. Shamash betekent een diener of bediende. Oké, okay? bediende. En dit is een an aansteker. Die moet alle allemaal aansteken. En ook de, dat komt van dezelfde wortel als Shemesh van zon, de zon. Net zoals de zon schijnt, zo doet ook deze, deze dienaar. Zie je wel, ook dienaar. Diener betekent hij hey, het bedient anderen. En dan is hij dan de zon, dan wordt hij tot de zon. Want hij maakt zichzelf klein en kan die andere bedienen. Oké. Zo kan alles is, uh, En. Uh, Oké. Okay. Hoe gebeurt het? Uh, op de eerste avond. Wordt. En dat is de plaats van die. Uh, van die shamash. En shamash vertegenwoordigt. Uh, Wellicht licht Of Sfera chogma. Al het heel komt op aarde door die kracht wat heet Chogma. Chogma geeft het zaad als het ware van het licht. Allemaal ervaren we van binnen. Niets van buiten. Al buiten natuurlijk bestaat. Maar welk moeten we van binnen het ervaren. Dus dat geeft als het ware een zaad. En dat komt eerst naar de kleinste sfera, eerst naar maalgoed want alles moet gecorrigeerd worden eerst van licht naar, naar groot ja? dus eerst moet net zoals met correcties wat corrigeer je eerst? eerst corrigeer je de zwakkere eh, wensen en dan ga je weer corrigeren wat grovere wensen want daar heb je veel meer licht nodig om, om doorheen te komen. Ja of niet? Ja, net zoals een geswel. Als je dan een lichte gezwel iemand heeft, dan heb je een lichte chemo chemotherapie. Als het echt uh, zwaar is, dan uh, krijg je dan een flinke dosis. Oké? Okay? Zo is het. Of als uh, iemand die niet gewend is om te drinken, en dan krijg je dan een borreltje. Dan, dan is het helemaal... Ro. En dan iemand die dan gewend is, dan die wordt een flesje wodka uit So Zo is het, alles is, is naar, van, van zwak naar, naar sterk. Okay. Dus wat mijn vrouw doet, vaak doet een vrouw dat thuis, bij een joodse huis. Waarom dat? Nou, wie heeft gezorgd dat het licht uitging van de wereld? Vrouwen. <laughs> niet dat niet zo, niet zo letterlijk, maar ik bedoel, maar toch wel, een beetje wel, Vrouw betekent, niet fysiek vrouw, maar betekent symbolisch weer, ik bedoel, geestelijk uh, uh, belichaming van egoïstische mensen. Het is niet iets verkeerd, niet dat, alles is nodig, alles is nodig in deze wereld. Uh, dus een vrouw doet dat, dus eerst pakt ze dan die shamash, die, shama's, die chokma, en ze verlicht alleen één uh, kaarsje. en dat is dan maalgoed. goed. Met het meest, het eerst meest uh, lichte. Ziet, en dan komt het weer naar je volgende dag doet ze twee, volgende dag zet ze dan twee kaarsjes links, nog eentje doet ze daarbij, dus eentje is dan was goed, maar, uh, maal goed, en dan zet ze nog eentje je zoot, nog eentje erbij. En op die manier ze zitten we van links naar rechts, elke dag laat het zien dat er een lichtje bij is gekomen, dus het wonder, het wonder wordt als het ware sterker ervaren. Er, ervaren ja? Maar nog een keer, meer kracht, meer lichtjes. En totdat allemaal acht dagen voorbij zijn, dan heb je alle acht branden dan. Plus ook natuurlijk de Chogma zelf. Want van de Chogma komt al het licht. Gogma is wijsheid in het Hebreeuws. Oké, dat hebben we eventjes hier laten zien. En hier kunnen we nog even kijken. Er zijn tien sferot. Alles is tien. Dan kunnen we zeggen, alles, alles heeft tien smaken in het enkelvoudig licht van de schepper. En we hebben gezien, ketter, gogma, bina, die vormen dan, uh, dat zijn dan, laat ik zeggen, variaties op licht, gogma, steeds, steeds naar beneden, steeds grover, verruwing van het licht, verruwing vindt plaats. En de onderste, daar hebben we dan, Zeven sferot, geset, gwaratje, het net, zo god, is zot en malgoed. De meest grove is malgoed. En daar ziet, ziet u Bina als een vrouwelijke beginsel. Dus een deel van de Bina blijft boven, vlak bij je Chokma. Want Chokma is mannelijk. En een derde van de Bina, dus de hogere deel van de Bina, mama, blijft naast Chokma. Om. Altijd alles, de mens is altijd bestaat uit twee. Vrouwelijk en mannelijk. Als een man in onze wereld denkt dat hij alleen mannelijk is, dan wordt er niets ervan. Dan komt er niets goeds ervan. Dan kan hij geen vrucht dragen. Net zoals in de tijd van de Tweede Oorlog, de Wereldoorlog. Dachten ze het macho's te zijn. Macho kan alleen kapot maken de wereld. Maar waarom is dat zo? Natuurlijk is het leuk een beetje, dat als je dan 20, 18 of 20 jaar bent, is het leuk dat te doen. Moet je beleven dat. Maar um, het is niet gegeven in de instructie. Een man moet beide hebben in zichzelf, een vrouw ook beide. Natuurlijk beide van vrouwen zijn van vrouwelijke aard. Dus links en rechts vrouwelijke en mannelijke. Bij een vrouw is het vrouwelijk, beide. Zelfs de mannelijke kant van een vrouw is toch wel vrouwelijk. En bij een man is het vrouwelijke en mannelijke kant van een man. Zij zijn beide van een mannelijke ziel. Nou, maar goed, maar beide hebben je niet zo. Okay. Zo ook zien we het ook hier. Dat een derde van de bina, de hogere kant van de bina. Dat is een bepaalde krachtbina. Blijft vlakbij. Haarman. Bij Goghma. En daar, daardoor. Daaraan. Ontleiden wij alles. Al het licht. Want hoe komt het licht er naar ons? Altijd moet er een. Wat wij noemen zivuk plaatsvinden. Een samenvloeding. In het Hebraaus is het wel. Moeilijk voor. Voor Voor Israëliërs Want zivuk klinkt erg. Uh, in een gewone taal klinkt dat als coitus. ja, uh, Zo is. Dus uh, ze gelijk zien dan allemaal een beetje natuurlijk uh, associaties krijgen. Maar als wij dat gewoon leren dat wij kennen dat die woorden niet, dan leren we dat wat het is. Dus altijd moet het zijn bij het doordringen van het licht. Altijd plaatsvindt een soort. Een soort samenvloeiing, stotende samenvloeiing. Dus komt licht, die wordt weer en dan komt het naar binnen. Net zoals ook een man-vrouw relatie, natuurlijk is het, op natuurlijke wezens ook, altijd een beetje eerst hij doet aanzoek aan, en zij dan eerst zegt nee, voor we, voor een beetje dat afkatsen so is hem. Zo is het natuurlijk ook, zit het ook in de natuur zelf. Zij kast hem als het ware af. Maar hij bleef dan op allerlei manieren dat proberen dat. En toen zij ziet wel een beetje affiniteit met hem, dan laat zij hem doorkomen. Dat is een manier van, zo zit het dan in de instructie. Zo in so is het ook met het licht, want het komt alles van boven. Altijd, dus een derde van de bina zit boven. En de tweede, de twee derde van de bina. Dus soms is het volledig. Bina soms zit helemaal samen met de gochma. En soms valt twee derde van de gochma naar beneden naar de kinderen. Want Geset kuratje vir het net zo goed is zo te Dat zijn de kinderen. Van, kinderen betekent de voorbrengselen van gochma en bina. Okay. En dan soms valt ze naar beneden als het ware. En neemt ook de kwaliteiten van Eigen van haar kinderen aan, net zoals in onze wereld ook. De vrouw die zit met speelt met thuis met haar kinderen, kinderen en zit ook op de vloer op de net zoals zij dat doen en praat zo'n putzimutsitaal, zoals we dat zeggen, zo'n kindertaal met hen. Zeetje, zo praat ze zo. Is zij dat? Nee, natuurlijk niet. Mevrouw Thatcher, toen ze had uh, met haar haar kind op, haar meisje door op. En ze speelde ook met haar, tja, tja, tja, zo so met haar. Was dat mevrouw Thatcher, Maar, maar als je speelt dat, zo so doet ook. Dat komt uit het spirituele, het geestelijke. Dus ook precies de moeder doet ook zo. So, Bina doet precies hetzelfde, daar komt het vandaan. Dus de Bina daalt naar. Kijk, boven, ketter, maar Bina, dat zijn altruïstische mensen. En A, ah, daaronder zijn egoïstische mensen. Nou, laten we zo zeggen. Betekent, egoïstisch betekent, die willen, die willen ontvangen. Deze hebben geen interesse om te ontvangen. Die ontvangen wel, maar die hebben geen behoefte om te ontvangen. En hier begint behoefte om te ontvangen. En dat is daardoor, zetten, en wij zijn allemaal producten van maalgoed. Wij. Dus wij willen graag ontvangen natuurlijk. Maar hoe komt dat eerst drie vier drie, drie krachten die alleen maar willen geven. En dan langzamerhand ook weer kwalitatief ook anders. Want Keter wil helemaal geven, voor 100%. En heeft toch een klein beetje iets in zichzelf dat het nog een beetje dat, uh, het licht uh, uh, begrenst, een klein beetje. Nog niet, het is nog licht. Gochwa is nog licht. Maar een klein beetje, als zit al een beetje dan uh, verdikking als het ware Ver, verdichting Bina al, al, heeft al kracht van de Bina begint al de kracht van begrenzing Begrenzing en van begrenzingen dat is iets wat wat um, wat het gevoel geeft van weerstand van de kant van de schepping dat komt <coughs> al vanaf Bina Laten we zo, al die kwaliteiten voor stap stapelstampleeren. Maar dan zien we dat benadie, om te geven naar de onderste, soms valt zij naar beneden, naar die zeefensverrood van onderen. Om hen te helpen aan het licht te komen. Okay. Even dat even kort. Nou, wat zien we nu? Ook hier zien we dus... Uh, de eerste was alles donker. Uh, dus de, de, de tijd van Hellenisme. Dat stelde spirituele duisternis. Voor de mensen. Uh, en toen... En toen de, want ook de Joden in de tijd van de Hellenisme... Tegen die tijd van het opstand, en op, van het, uh, opstand te komen van Gadoka, een groot deel van de bevolking, uh, een deel van de bevolking die, ver, die vergaat de Torah, okay. die ging ook dan uh, gymnasium opbouwen, gymnasium heette het in die tijd, gymnasium betekent iets anders, uh, ze bouwden daar de bodybuilding clubs. In die tijd, ja, uh, dachten alleen aan hun lichamen, etcetera. lichamelijk, alleen van buiten. Uh, de dienst, godsdienst, tempeldienst, werd corrupt. Uh, dus alles, alle dingen, ze dus hebben dat zelf natuurlijk, dat uh, verdiend natuurlijk. En dat was allemaal donker. En natuurlijk dat het niet alleen dat die Grieken daar iets verkeerd hebben gedaan, maar het is altijd in de geschiedenis, zo so, staat in de Torah, in het Talmud staat het geschreven dat, Koypura niyud biswil Israel. Dat betekent, alle ellende is biswil Israel. Biswil betekent zowel als vanwege of wegens, als omwille van. Ziet u hoe dat geestelijke heeft altijd twee dingen bij elkaar. En die kan wel in harmonie leven met die twee, met twee uh, vo volledig uh, tegenstrijdige, in onze aarde tegenstrijdige begrippen. Maar in het geestelijke kunnen ze naast elkaar leven en precies in harmonie blijven. Dus alle ellende komt vanwege Joden. En alle ellende komt omwille van Joden. Ziet u dat prachtigheid? Dus als Joden hun taak, hun rol, dat dat voor op hen is opgelegd, niet vervullen. Dan natuurlijk hebben de Grieken absoluut geen interesse in die Joden. Waarom Ik ga naar bodybuilding en ik gaat bodybuilding doen. Hij moet zitten Torah leren. En, dan het, en hij doet het niet nou. Dan, heeft, dan kan ik waarom? Omdat... Dan kan, ik, dan kan de Griek ook geen licht ontvangen. Als een Jood gaat bodybuilding doen. Uh, dan een Griek kan de Griek het licht niet ontvangen. Want de tempeldienst is altijd. Waarom? Zaten staat drie, drie groepen Joden. Ja? Uh, priesters. Levien. Leviten. En Israël. Zo moet het licht. Zo komt het licht van de heligdom naar beneden. In onze aarde. En dan dat zijn laten we zeggen als we zien dat de hele mensheid als team sfeeroot en alles kunnen kind of we zien als team dan de the hele mensheid stelt ook team sfeeroot voor drie uh, bovenste dat zijn de we zeggen de Joden die bedoel spirituele Joden niet alleen van vlees dat dat stelt voor dat de ketter dat zijn de Priesters, Joodse priesters, bezet op zo'n Kohanim, heet het Kohanim. Dan heb je ook levium, leviten, zoals het staat in de Torah, die zijn vertegenwoordiger Kochma. Zij moesten ook de mens leren, de, de Israël leren. En derde is Israël En dan komen zeven sfirot en elke sferen heeft tien, Ze heeft tien, dat zijn zeventig uh, wortels van, 70 volkeren die er op aarde zijn. 70 volkeren zijn er op aarde, die bedoel ik die echte gronde, grondvolkeren zijn. Daarnaast natuurlijk zijn er variaties van uh, uh, volkeren. Dus als joden dat niet doen en zij niet zelf Torah leren, zichzelf met het geestelijke bezighouden en niet doorgeven aan anderen, wat anderen zijn die zeven de volken, dan uh, is er geen behoefte aan dit volk. Okay. Daarom alles, uh, hebben we gezien dat alle ellende en allerlei, allerlei andere dingen die plaatsvinden, is altijd te maken heeft, natuurlijk is het niet altijd alleen naar de joden, dus het is hun um, probleem, dat ze dat niet doen, Is dus aan de ene kant. Aan de andere kant, natuurlijk, is het ook een uh, um, kwestie van vooruitgang van de volkeren. En natuurlijk, dat als Joden qua geestelijke hoger zijn, om zogenaamd te zijn, dan andere volkeren, betekent dat absoluut niet dat Joden uh, dat dat dit dat een kwestie van uh, bevoorrecht is, of zoiets. Joden natuurlijk zijn uitverkoren om, om het werk te doen. Maar joden vormen uh, hoofd, als het ware, van de, mens, van de mensheid, maar het lichaam vormt, lichaam en onderkant vormen de volken. Nou, bestaat dan, is er dan is er dan een uh, voordeel hoofd, zo kan hoofd zonder lichaam zijn, of zonder onderste gedeelte ook niet. Dus, J J Joden kunnen pas tot hun vervulling, vervulling komen, wanneer ook alle andere volkeren tot vervulling komen. Waarom? Anders Joden alleen hebben dat. Alleen maar drie sperrot, en Klaar is case. Ja, zijn dicht bij de schepper, het. Oké, okay. stel dat zij dat niet door, door, door schijnen naar beneden, dan hebben we alleen maar drie sperrot. Prachtig geweest en dicht bij de schepper. Maar we hebben alleen maar kleine drie sperot, of kleine tien voor drie spieren kan je ook hier tien zien, maar kleintjes. Terwijl de tien sperrot van de schepping, dan moet het zo so diep zijn. En dan kregen de Joden ook hun vervulling, en ook de volkeren van de wereld kregen ook vervulling. Natuurlijk, we spreken nooit in die in Kabbalah spreken we nooit over Joden en niet Joden als volkeren of als in verschillende mensen. Alleen om het gemakkelijk ver, ver te maken, ik het zo om dat, als, als, uh, om dat te materialiseren. Maar we spreken altijd van één ziel in Kabbalah. Dus als wij zeggen dat er zijn tien sferot en dan drie eerste zijn Joods, betekent dat, el, dat elke mens in zichzelf, of hij Joods is, of een Papua, of Arabier, uh, of een uh, Christen, of heeft in zichzelf drie hogere sferot in zichzelf die heet Israël. Het heeft niets te maken met het volk Israël. Het heeft te maken, alleen Israël betekent... Uh, ...Yashar lekel uh, rechtstreeks naar de schepper. De, het eigenschap, de eigenschap in de mens... ...die dan het meest dicht bij, de, bij, de, bij het licht is... ...heet Israël. Krijg je wel? En dus niet, eh, niet het, uh, iets anders. Dus elke mens heeft in zichzelf die twee krachten. Israël. En dat deze zijn de volkeren van de wereld. Dus ik heb ook in mijzelf natuurlijk precies hetzelfde, en iedereen van jullie heeft ook Israël en volkeren van de wereld. De volkeren van de wereld betekent al die kinderen van Bina die dan wat wij noemen egoïstische wensen zijn. Maar het is niets vervelend aan die egoïstische wensen, want er zit alle pracht zit in dat in ook in de volk heeft. Diepe wortels van hun eigen culturen, et cetera. Uh, van voorzij hun culturen, die allemaal kaleidoscoop vormen van de scheppende kracht. Okay. Dat was eventjes dat. Dus er wordt eerst maalgoed goed aangestoken. Dat is de meest kleinste. Dan komt de tweede, derde, totdat het allemaal. Zijn zij dan aangestoken? En de aansteker is de Gogma. Want alles komt van die hochma. Alle kwaads komt van die hochma. Oké, okay, wat nog meer? Uh, maar, maar goed, is toch de, de moeilijkste, de zwaarste, de meest duistere? Uh. Precies. Altijd moeten we eens erg goed zien. Ze. Net zei je begint met de lichtste. Ja. Uh, ja, of, of... Ja, problemen. ja. Maar als je met maar goed begint aan te steken... ...beginden ze het zwaarst. Of dat is ook, maar kijk, wat is... ...heel goed was, is, een hele goede vraag. Het is wel een cruciale zaak... ...dat wij altijd leren... ...vanaf nu ook... ...onderscheid te maken... ...waar wij het over spreken... ...van, van welke perspectief... ...wij spreken. Anders kunnen wij niets verstaan... ...straks ook in zorg. Want... Of wij spreken vanuit, vanuit de lichten, of wij spreken vanuit de kilim, de mens, okay? of de wensen. Oké? Okay? Even kijken. Dus als wij kijken vanuit het licht, vanuit lichten, lichten welke licht komt eerst? Licht maal goed, de meest, de meest kleinste, ja? Hebt u dat? Kijk, het is dan een stukje van het de tweede deel van de les. Kijk, als we kijken van boven, ja, we kunnen zeggen, maalgoed, uh, ja, of is het, uh, je soet, licht, je zijn is een andere naam daarvoor. Maar we kunnen zeggen, ja, je soort, hood, et cetera, hood, en zo so gaat het verder tot de ketter, ja of niet? Lichten, dat zijn lichten. Als de lichten naar beneden komen in het de, de ja Dat is wat we zeggen, de mens. Uh, kracht in de mens. Wat komt eerst? Het licht maalgoed, ja of niet? Het eerste licht komt altijd, de eerste, het eerste licht maalgoed. Oh, die breed, dan. Het maalgoed komt al hier. En dan komt nog volgende keer: komt je zood. Maalgoed zit al. Komt je zood. En het licht maalgoed gaat ook weer naar, naar een stukje naar beneden. Zakken. ...naar een andere... ...en dan leeft die een komt binnen. Ja, of niet? Dat is net als twee... ...je kunt ook een rechtmooie... dat ...hezelbruggetje is... ...dat het net als twee... ...cilinders die in elkaar komen. Oké? Okay. Dus... ...kijk? Okay. Dus in de knie ...in het ontvanger... ...is malgoed... Maalgoed zit helemaal beneden. Ja of niet? Mm -hmm. Want er is een zware wensen in de mens. Maar het licht, lichten komen altijd eerst boven. Ketter, Hochma, Bina, dus ja, het is precies hetzelfde, helemaal goed. Maar dus, eerst komt altijd een, een licht, uh, het meest zwakke licht binnen. Waarom? We moeten kracht hebben om om te verduren, om hè, ook behagen is ook, je moet eerst leren een klein beetje genieten en dan kan je meer genieten, meer genieten meer genieten. Dus eerst moet je een klein beetje dat doen of als je bijvoorbeeld leert af te kicken of bijvoorbeeld met, met drank, bijvoorbeeld, dan ga je eerst helemaal niet drinken, een paar maanden en dan ga je een klein beetje een wijntje drinken, etcetera. totdat je weer helemaal oké okay bent, dan kan je wel drie, drie wijntjes bijvoorbeeld per avond drinken en binnen, dat dan kan je weer een beetje maar eerst altijd zo heb je dat in de moeilijk is het? Moeilijk? dat? het is heel moeilijk natuurlijk leren dat dus eerst als we zeggen dat maalgoed gevuld wordt als eerste dat betekent dat de eerste komt het licht maalgoed binnen het, het, het laagste het laagste licht, ziet u dat? Ketter zit boven, ja of niet? Ketter zit boven, dan ketter bo komt als het laatste, als laatste komt ketter binnen. In mijn waarneming komt ketter als laatste, maar eerst komt licht maal goed. En daarom komt het ook hier. Gaan we dan aansteken eerst uh, lichtje maal goed, om te laten zien dat het eerst van zwak naar meer. En dan wordt het dan uh, licht, komt. Uh, dat moeten we zien, die acht moeten we zien als onze, als onze innerlijke ruimte. En dan komt eerst een klein beetje licht, alles, alles was donker. En opeens komt het aard, de aard, ervaring van maalgoed, licht maalgoed. En dan komt het weer, daar weer aan de okay. Maar als we, als we spreken van, we wensen dan zeggen we dat maalgoed heeft de zwaarste wensen. Okay. Want welke licht kan dan uh, voldoende zijn voor maalgoed, om maalgoed transparanter te maken of maalgoed te verlichten? Welke? Maalgoed van lichten? Nee. Wanneer al die lichten naar beneden dalen, dan komt licht mal goed. ook alles komt dan op zijn plaats te zitten. Beneden naar beneden daalt, allemaal na tien, tien afdalingen in de mens, ervaringen, komt licht maalgoed in, in in in het waarnemingshokje van maalgoed. Je, je soort komt in je soort, alles komt op zijn plaats. Okay. Maar voor die tijd is het natuurlijk niet altijd klopt het. Niet altijd is het... Niet altijd zo dat licht komt precies in hetzelfde hokje met dezelfde naam. Ja? Dat we is gewoon het... Kijk hoe dat... Even dit is... Wat we hier doen, dat is van rechts naar links in het kaartje schreef. Je steekt van naar rechts aan Ja? Bina. Nee, en daarna... altijd beginnen. We. Nee, we beginnen we altijd. We beginnen altijd hier, eentje van links naar rechts altijd. Altijd van links naar rechts. Maar er zijn Dat inderdaad verschillende manieren. Nee, maar goed, van manieren, manieren. Zij doen het met handen en voeten. Mijn volk doet het met handen en voeten. Ze snappen niets. Ze doen het gewoon dom, domweg, zonder te begrijpen. Ze denken dat zij... Dat was een schoon, prachtig hebben ze dat tempel, dan hebben ze schoongemaakt. Hoe hebben we goed ons goed gedragen toen? Hoe waren we toen goed toen en nieuw? Maar bestaat alleen wat? Nieuw. Wat betekent nu in de tijd van Hanukkah, in deze tijd van Hanukkah? Wat betekent dat wij dat nieuw beleven? We moeten nooit denken aan wat het was toen dat Grieken waren en die waren en die waren. Na toen hebben ze dat veroverd. Pa, na een paar jaar kwamen andere veroverers naar Israël. Nou, hè? Huh? Romeinen. Ja, precies. Kwamen andere. De Romeinen kwamen daar. Ze hebben het nog erger gedaan. Ik bedoel, het is, het is niets te maken. Dat is geen overwinning. Overwinning is overwinning op het kwaad in mijzelf. Dat is de overwinning. En vijand is niet een Griek of een Romein of die andere. Dat is mijn ego. Dat is de enige vijand die bestaat. Mijn kwaad. Maar natuurlijk in het, in het, in het leven zien wij dat... Uh, ...in de vorm van dat soort gebeurtenissen, etc. Maar wij leren niets eraan. Je moet altijd leren waar het om gaat. Wij hebben één vijand... Schijnbaar vijand. Dus we zullen later zien, als wij ons corrigeren, dan zien we dat de kwaad ook verandert in goed. Dus kwaad ook niet, het is een tijdelijke uh, kwaad is het ontbreken, ervaren van kwaad is het tekort aan correcties om achter, de, achter het kwaad het goed te zien. Begrijp je dat? Naarmate je zelf corrigeert zie je dat er kwa, kwaad... Er zijn wel... Kijk, we zien wel dat die worden steeds zwaarder, ja of niet? Eerst keter, hoogma, is een lichte, uh, lichte substantie. En dan wordt het steeds uh, dikkerder, of, uh, dichter, steeds donkerder. Waarom? Zo was het plan van uh, de enig scheppende kracht om onafhankelijke wijze te creëren, goed, Waarbij wij absoluut uh, niets van hem zien, van die enige scheppende kracht, en absoluut uh, afgescheiden zijn van het goddelijke, van eeuwige, en dan pas kunnen wij een, uh, ...zien dat wij zelf het niet in staat zijn te doen. Wij zijn niet in staat om ons te redden. En dan gaan wij daar vanuit de diepste teleurstelling van ons... ...dat wij zien dat wij geen kans hebben om tot licht te komen. Tot licht te komen dan gaan wij echt van binnen schrouwen. Uh, of we niet eens woorden uit te spreken. En dan komt het licht. Waarom? Om dan zijn wij, vol, vol, uh, dan zijn wij uh, ware gelijkwaardige partners in de schepping. De schepper zelf die alles heeft geschapen en ik die hem naar binnen laat. Met toosjes. Met, met Naarmate ik krachten opbrengt ga ik hem naar binnen laten. He, niet heim laten dat hij mij allemaal overheerst. Met zijn licht. Zoals religieën doen dan. Allemaal ontvangen ze licht. Prachtig. Ze zitten. Maar ik, ik, ik, ik. ik eh, zeggen ze dat vaak. Maar ik ervaar toch licht. Natuurlijk ervaar je licht. Welke religie dan ook. Ervaar je licht. Maar de schepper houdt van mij. Absoluut. Maar tussen houden van en houden van. Is altijd helemaal van verschil. Ik hou van mijn kindje, is één ding, ik geef hem alles, maar als een kindje opgroeit, dan wil hij van mijn huis weg, ik zeg hem, nee, blijf bij mij, geef je alles. Nee, het toch wel gaat naar, een kamers, naar zijn kamers, om zelfstandig te zijn, om onafhankelijke liefde te hebben. Zo is het ook met ons. Wij zijn zo ver afge... Af, uh, uh, van, van, van het licht verwijderd en dat was ook zo'n plan de plan van de, van de schepper was ook zo dat wij zo ver van hem zijn en dan hebben wij uh, kunnen wij hier de weg weer omhoog doen als gelijkwaardige partners natuurlijk is het alles al uh, een komedie het is alles is al voorbestemd et cetera maar toch is het aan ons ...om te kiezen wat wij doen, of wij we, of we, of we goed, goed of wij kwaad kiezen. Want de mens bestaat altijd uit die twee kanten. Dat is de mens. Goed en kwaad. Links en rechts. Duisternis in jezelf en licht. Dat is de mens. Niet alleen dat die goederen kiezen die zegt... Ik wil alleen goed doen en iets anders nou waar is dan een andere kant van de medaille. Beide moeten we altijd hebben. Beide. En daar moeten we steeds elke, elke handeling moeten we um, dan uh, kiezen voor het goede. En voor dat kiezen, daar word je beloond door hoger, door een hogere substantie van het licht te ervaren. En iets anders. Je niet hier namals Of iets anders. Natuurlijk, het volk moet je gewoon dom houden. Altijd is het zo geweest. Waarom? Net zoals een kindje. Mijn ma ma mama zegt, eet nou de pap. Pap eet pap. En dan word je zo sterk als Schwarzenegger. Oké. Zo word je Schwarzenegger. So, dan wil je graag eten. Zie je? En voor ons is de Schwarzenegger, de grootste Schwarzenegger is de eindigschap van de kracht en niemand anders. En dan kom je tot de ware en ware ervaring van het licht. Ja, weet je dat uh, duidelijk? Uh, de andere wat we hebben gezegd, komen in een andere gedeelte van de les. Ja, dus daar, wat vragen? Zijn er vragen? Traditie interesseert ons absoluut niet. Natuurlijk we wij doen ook jaar in, jaar uit doen we ook met mijn vrouw ook dat met handen en voeten doen we dat. maar als je kijkt naar dat ding en je ziet niet dat dat fysieke, maar jij doordrongen wordt door wat zijn de welke geestelijke processen zijn al spelen of, daar niet in het verleden uh, 2000 of meer ja, dan 2000 jaar geleden, maar nu altijd moet je nieuw bekeken en niet 2000 jaar geleden, hoe was het daar in de Jordaan en die heeft daar ergens een, een deukje in het water gedaan en, terwijl, en jij denkt daarover na, ook dat was spiritueel geestelijk. Moet je alleen nieuw beleven. nieuw. Mm -hmm. Elke ervaring, ook als je dat zelfs, als je dan, uh, het, uh, religieuze ervaring heeft. Ik spreek nooit. Kijk, soms lijkt het wel of ik iets tegen de religie ben. Absoluut niet. Ik spreek alleen over de toestanden waarin een mens zich verkeert door religie te beleven. Dat betekent dat hij op dat moment is het dan zo dat hij zich ja, op zo'n manier probeert dat met het geestelijk in contact te brengen. En dat is ook goed, maar uh, niet dat ik iets tegen... tegen. Absoluut niet. Ik kan niet zeggen, iedereen staat op zijn eigen, als het licht zelf, als de schepper zelf, niet aan een de mens, een mens niet zin geeft om zich met de instructie bezig te houden, hoe moet je dan zeggen, ja, wie ben jij om dan te zeggen dat hij dat niet goed doet. Absoluut moeten we nooit dat doen. Okay. Ze weten dat niemand, nooit keek je naar een andere die dan, welke religie dan ook, dat keek je neer, neerbuigend naar iemand. Dat is absoluut, dan ben je verkeerd bezig, dan geen licht ontvang je dan. Absoluut niet. Moet je zelfs kleiner je opstellen dan elke religieuze mens. Waarom? Hij denkt, mijn religie is de beste. En die andere zegt, mijn religie is de beste. Natuurlijk, ze moeten geloven en ze moeten kracht hebben om te geloven. Daarom zegt hij dat Bovendien, hij weet niet anders. Het was helemaal goed dat zij dat zo hebben. Maar wij zeggen nooit dat de week dat Kabbalah is, is de beste of dat waarom. Je moet ervaren het licht. We, we, we praten niet over Kabbalah, is goed en deze. Kabbalah is gewoon ervaren van het licht en jezelf ontvankelijk te maken voor het licht. En genieten van de schepper. Genieten van, de eeuwig, van het eeuwige leven. Niet hier namens, maar tijdens mijn leven. Hier op aarde kunnen wij alleen hier op aarde zijn we in staat, omdat hier hebben wij goed en kwaad in onszelf. En die krachten, de samenstelling van die krachten geeft dan de juiste reactie waarbij het licht kon ervaren worden. Okay. Okay. Nou. Ik wil even alleen nog kort korte vragen hoor. Wanneer komt er nou een kaars bij? Na drie dagen, vier dagen, vind ik altijd leuk om. Te doen. Volgende dag weer. Oh, volgende dag. Elke dag, dus achter achter volgende. Dus het is een cyclus van negen dagen. Acht dagen. Acht dagen. Ja, dus elke dag weer. Ah, ja. Überhaupt dag is wel licht. En nacht is, ja. is duisternis. En we voelen het ook, kijk nou als avond, avond komt. S'avonds moet je niet te veel, dat moet je zo vroeg mogelijk naar bed gaan en niet te piekeren waarom s'avonds kan je niets goeds bij jou thuis, niet bij jou bijkomen. Alleen maar zonde. Dus probeer zo weet je, om half tien, tien uur even naar bed en dan kan je. <laughs> <laughs> <laughs> oh, juist, oh, yeah, precies. Wat is dan mijn leven? Dan zeggen ze dan, wat is dan mijn leven dan? Wat stelt mijn leven dan voor? Dat is als je in Rusland hebben ze. Uh, in de, in de Sovjet-Rusland, Sovjet communistische Rusland, ja? in, in, in, in, ja? toen hadden ze uh, mensen, hm, hoe zeg het? er was een, een selectie van mensen om mensen tot een uh, lief te, uh, te laten worden van een communistische partij. Ja? Toen was er altijd een vergadering waarbij hij moest examen afleggen dat hij echt een communist is. En je hij mag dan toetreden tot die communistische partij. En toen vroegen ze hem dan, de, de, die mensen die zitten daar in de jury, <laughs> en dat weet het, dan zeggen ze tegen hem, jij stopt nou, Ivan, jij stopt nou met drinken, ja? Ik zeg, ja. Je gaat niet drinken? Nee, vanaf nu, geen druppeltje. Alleen tijdens de partijvergadering. <laughs> dan zeggen ze tegen hem, en roken. Nee, nee, tijdens alleen tijdens de parade. Oké, okay, dat is bimbal. is allemaal, dat hier is het allemaal. Uh, jij gaat ook geen vrouwen pakken. Hij begint zich een beetje te krabben. Oké, okay, als partij dat wil, doe ik dit. Dus al die dat soort vragen. Dan, en dan vragen ze tegen hem de laatste vraag. En als de partij jou zo... Vragen om het leven te geven voor, voor het communistische vaderland. Zou je we dat wel bereid zijn te doen? Zeg natuurlijk, wat is dat voor leven dan? <laughs> <laughs> dus, dus, het is. Hè? Ook wij moeten, we, wij moeten weten wat wij doen. Voor wat wij. Uh, dat wij om. Om tien uur kan ik mij zeggen van, eh, nee, het is toch schitterend niet om te kijken naar al die movies en al die andere dingen. Maar als het mij afbrengt van mijn hogere doel, dan moet ik wel proberen dat toch wel vroeger naar bed of zo, of iets anders te doen, maar niet. En vroeger opstaan, want ochtends komt het licht, begint het licht. Dat betekent, Kijk, het is niet toevallig, ochtends begint het licht, de hele dag schijnt. We zien dat niet, maar schijnt het licht gesset. Geset is goedertierendheid. Ja, dat is een beetje een oud woord, goedertierendheid. Genade misschien. Maar gesset schijnt de hele dag. En s'avonds, wanneer de schemering, na de schemering komt de kracht gwoera. Dat is een vrouwelijke kracht. We hebben gezegd, wat is vrouwelijk? Alles wat beperkend is, beperkt het licht. Laat hem niet doorlopen, dat soort dingen. Dat is Gvorado. Dus savonds is begint Gwaraat te heersen in het hele hemel. Voor iedereen. Voor iedereen. Dus wij daar dat s'avonds dat begint Gwara te heersen, en jij kan de beste heilige zijn, maar jij ervaart het net zo als. Heel, heel, elke andere mens Hij ervaart het, dat het zo is. De hele nacht duurt het gvura. Maar op het ene deel van de aarde is het donker, ja. dus dat betekent dat ze laten het in de alleen op dat deel van de aarde heerst waar het donker is. Okay. Precies, precies. precies. Waarom? Precies erg goed gezegd. Maar daarom we ons te maken, hoeven we ons niets te, niet te maken met hoe dat in Amerika zit. Altijd nu en waar ik ben. Als ik nu hier ben, en dat is hier donker, dan is het hier Gwora, hier staat. Terwijl een andere, uh, hoe heet het, aan de andere hemisfeer, zeg het, uh, andere helft, uh, daar is anders. Hier uh. is het donker, Precies, en hier is het, oké. Okay. Ja. s'nachts S'nachts klopt, kabbalist begint, uh, nou ik heb geen krachten om dat te doen. In onze tijd is het niet zo, maar om twaalf uur, s'nachts, dus om middernacht, is een zeer speciale wilwillendheid, als het ware, van hogere krachten. Natuurlijk moeten we niet zien dat daar zit ergens iemand een, een godje met een baard. Qua krachten is het zo. Qua krachten is het, begrijp je? Dus na middernacht is een zeer belangrijk moment waarbij dan, als een mens dan uh, wakker wordt en speciaal daarvoor opstaat, of, uh, en hij daar bepaalde uh, dingen beleeft, etc., hoe moet je dat allemaal doen? Dan natuurlijk eh, versnel je het te tempo van jouw. Van jou, uh, want dan ontvang je daar. Dat is een speciaal onderwerp. Dan ontvang je daar kielim. Dus de, als het ware. S nachts, als je dan s'nachts gaat bidden. Bidden van, van binnen. Dan ontvang je als het ware een klein beetje licht. Dikker het licht. Wat een klie vormt, een vorm, en klie vormt, leer dat Hebreeuwse begrip, een soort uh, waarnemingsorgaan vormt, waarin jij ochtends licht gezet kan binnenhalen. Want licht natuurlijk is elke dag schijnt, maar waar, ik moet eerst een plaats hebben om dat licht te stoppen, dat binnen te, te halen. Als ik dat, als je dan, uh, als een mens daar op, om twaalf uur bijvoorbeeld opstaat en hij zegt bijvoorbeeld iets, uh, dit, of leert kaballa, of zegt, uh, met, uh, niet zegt wat hij zegt, maar contact zoekt met, het schep, met de schepper, bid, en jezelf je jezelf kwijmaakt, dan maakt hij dan om twaalf uur, want een beetje later ook, dan maakt hij dan in zichzelf ontvankelijk, daar komt daar een soort kli Waarin s ochtends heb je dan al een plaats in jezelf waar het licht van Gesset binnen kan komen. Weet je dat? Waar je moet plaats hebben. En daar zullen we het allemaal leren hoe dat gaat. Ook s'avonds, eh, jood moet bidden s'avonds. Om weer bepaalde om weer bepaalde klie te gaan vormen. op dat later weer... Eh, Licht zal binnenkomen. Kijk, we hebben gezien, vijf, alles bestaat ook vijf. Kijk, er ook maar binnen, ze rampen in de Vijf. Dat is ook een reden, bijvoorbeeld, dat Arabieren vijf keer per dag bidden Ze weten dat niet, maar daar komt het vandaan. Ja. Nee, ze weten het niet. Net als mijn volk weet ook niet. Uh, mijn volk doet even dat dat. Ik dat allemaal mooie lichtjes. En ze daadwerkelijk, gezelligheid kent geen grenzen natuurlijk. Geen grenzen. En de kindertjes dan, dan staan al aan, aan de tafel. En de vader geniet natuurlijk. Of, want de kinderen dat allemaal allemaal Net zoals een wolfje. wolf geniet van al zijn familie ook. De vader ook staat lekker gezellig met zijn familie. En zo, wie denkt nou in over, over, over de schepper? We hebben gezien er niemand mee te schepper. Maar gewoon gezelligheid. En ik vond, oh, kijk eens aan. Mooie familie. Gezelligheid. En dan, elke kind krijgt dan. Muntjes, ja, voor dat, als, als beloning. Ja, beloning. Oké, okay, traditie, maar het is leuk, alles, alles moet het ook zo zijn. Maar achter, achter, achter dat allemaal zo, achter prachtige uh, tradities, moeten we, uh, moeten we zien dat daar zit de schepper, de enige scheppende kracht. Want anders helpt ons niet. We kunnen alles doen, zo uh, prachtig uh, met handen en voeten doen. Met alle mooie karstjes. En dat blijft allemaal hier. Het komt niet in de. In de als het, ware, het komt niet omhoog. Het zuivert ons niet. U dat heb je wel, het zuivert ons niet. En als het ons niet zuivert, waar kan dan licht binnenkomen? Ziet je dat wat ik doe? Als wij ons zuiveren wat onze eerste onderdeel, handeling. Zij ontcijferen van onze egoïstische wensen. Ze verdwijnen niet. dan zuiveren, als we de zuivering, dan vroeger, waar vroeger was een ruwe olie, crude, nu opeens wordt het een, een gasoline, gasoline of weet je wel, prachtige olie, prachtige, weet je wel. Dus fijner, uh, en dat brandt ook veel beter. Ook zo is het hetzelfde met ons. Als je jezelf zelf dan heb je de plaats waar het lichtje kan binnenkomen. Anders hoe kan je dan, daarom is het ook mensen die die bidden dan de hele dag. Hij heeft geen plaats om te ontvangen. De hele dag spreken ze woorden uit, maar innerlijk om een plaats te maken voor het licht, daar gaat het. So, je hoeft niet al die gebeden dat je innerlijke houding moet zo so zijn. is zo klein maakt. Voor wie? Voor die zelf die in jou is. Voor het licht. Jezelf. Nou, is het dan zo moeilijk? Ja, leren, is natuurlijk erg moeilijk. Maar moet je eerst gewoon langzaam leren. Het is erg moeilijk. Het is de steen in de om dat te doen. En ik vertel jou met westerse hoofd, met westerse kracht wat er is opgebouwd in alle duizenden jaren. Als je nog één klein duwtje doet en je maakt jezelf klein van binnen tegenover dat hoge verstand, dan je weet niet wat je gaat ervaren. Maar dat duurtje moet je zelf doen, niemand kan het voor jou doen. Oké, okay, dat was hem even. Wat ik wel wat ik wil straks ook nog, uh, ik beloofde iets uh, te vertellen iets uh, over de boom boom de slevens, al die dingen die, die wij dan in het al die dingen probeer ik dat op zeer op een zeer open zoon op zo'n eenvoudige manier very te vertellen ja ja ja, ja. <laughs> ja precies, maar ik probeer het nu uh, probeer het nu even dat zo, so, ik zeggen dat op een uh, meest eenvoudige manier voor mij duurde, het, duurde dat veel jaren toen to, to, ik het ik kon het nu ergens antwoord opge, op kregen maar ik wil nu een paar een paar zinnetjes aan iedereen van jullie dat laten zien en beleven komt later okay. beleven komt later oké, okay, nou, ons schema dat kennen wij allemaal, ja, dus uh, sof, betekent on, uh, licht van oneindigheid in allerlei bekledingen zijn de bekleding die dieet in verrot, dan hebben wij dan hebben we innerlijke mens, innerlijke mens. Zie je, ik ga alles proberen, probeer de hele Kabbalah probeer ik dan vanuit de mens te vertellen. Het is probeer ik, hoop dat ik het mij, lukt. Ik heb wel een paar bevestiging dat het mij wel lukt, maar. Niet, niet van niet aan mij, maar ik bedoel dat het wel, dat het wel goed dat we goed uh, bezig zijn. Oké, okay? innerlijke mens, dan hebben wij het gebied van goed en kwaad. Het ware goed en kwaad in mij. En dan hebben wij nog, uh, wat wij noemen dat, uiterlijke mens. Uiterlijke mens betekent uiterlijke wensen. Eten, drinken en alle andere. Dat soort dingen. Oké? Okay. En hier natuurlijk ook, ook weer schepper. Schepper in zijn hoedanigheid van natuur en dat soort dingen. Oké? Als we die zo bekijken, dan bekijken we dat van binnen naar boven. Van. Van de schepping naar ja, de van binnen hebben we dan een zoog, dan hebben we boven ons innerlijke mens, en dan goed en kwaad, en dan uiterlijke mens, even kijken. Um, dat is als en nu wanneer. De schepper, wanneer de, de scheppingsdaad plaatsvond. Adam, en Adam werd op de zesde dag, we zullen zien wat de zesde dag werd gemaakt, geboren. Adam had in zichzelf dat, kijk wat Adam had in zich hoe hij geboren werd. Hij werd geboren, want ik heb het allemaal zo mooi opgetekend. Laten hmm. we het zo doen. Okay. Uh. Hoe werd Adam geboren? Kijk goed. Want ik praat nu, probeer ik alles vanuit de innerlijke, vanuit waarneming te vertellen. Adam werd geboren zo. Dus hij werd geboren zo, so van binnen was de schepper. Dus dat God, wat wij zeggen dat. En alles wat, alles wat hij voelde was innerlijke mens in hem. Oké? Okay? Zo so werd hij geboren. Natuurlijk niet dat hier. Natuurlijk dat hij voelde alleen innerlijke mens. Zoals. So Zoals. So Naarmate. Dat voelde hij. Maar hier verder voelt hij niet. Dus het gebied van, uh, dat is dan Adam ja. Zo werd Adam, Adam. Adam werd zo geboren dat hij werd, hij ervoor alleen zijn innerlijke gedeelte. Met andere woorden als ik het zo even plat laat zien. Hij voelde alleen zijn wensen tot en met zijn uh, midden. Alles wat daaronder voelde hij niet. Voelde hij, wat voelde hij niet? Hij deed alles wat, wat nodig was. Maar hij, hij voelde die krachten, die echte krachten die daarin zaten, voelde hij nog niet. En natuurlijk was hij bezig met Gaba, met, met, met Gaba is Ewa, Gaba is een Hebreeuwse naam. Natuurlijk, was hij was met haar bezig en ze liepen daar naakt en ze hadden geen schaamte, Omdat hij voelde zich in zichzelf nog geen, dat gebied wat we noemen eh, gebied van goed en kwaad, voelde hij in zichzelf niet. Nou, dat was natuurlijk ook een fysieke plaats wat heette, wat paradijs heette, ja. Natuurlijk was het fysiek, want alles moet overeenkomen, Geestelijke moet overeenkomen, hier op aarde ook, met iets fysieks. Maar. Eén um, seconde, even langzaam wil ik het even doen. Dus het gebied van innerlijke mens plus gebied van. laten we zeggen, innerlijke mens, innerlijke mens plus. Het gebied van goed en kwaad. Innerlijke mens. O, innerlijke mens. We spreken niet over fysieke waarheid was. Paradijs. Waar maar dat beleven. Dat lagen van, uh, van ons innerlijk. Die, overeen, die, be, be, die behelzen innerlijke mens. Gebieden van innerlijke mens. Plus gebied van goed en kwaad. Dat is paradijs. Oké? Okay? En dat is het onderwerp van onze studie. Ja of niet? Ja of niet? We hebben gezegd, uiterlijke mens interesseert ons niet. Oké? Okay? Voor uiterlijke mens, ik nodig iedereen, ik verwijs iedereen uit, na, na, verwees iedereen naar allerlei heilers en, en allerlei uh, religieën. Also, alles is wat in onze wereld is uiterlijke mens. Van verschillende facetten. Maar dat en dat samen, dat is paradijs. Ook in de mens, is ook paradijs. En dat is waar wij, wij beginnen onze studie, voor ons belangrijk is, die het gebied van goed en kwaad. En de uiterlijke mensen, in de natuurlijk wordt je ook een beetje gecorrigeerd. Maar, maar het is niet onder ons onderwerp. Maar Adam, die... Hij kende de vrijwilligheid niet. Hij had het na de zondag tijd opzetten. Weet je? Ja, nou, dus hij was geboren. Hij was gemaakt zo dat hij kon alleen ervaren zijn innerlijke gedeelte. En innerlijke gedeelte is. Tot hier. Dus, een goed rik. Oké? Okay? Nou. Hey, hey, scooter. Hier ergens.